8 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In Istanbul is geschoten op het Amerikaanse consulaat. De daders sloegen op de vlucht toen de politie hen onder vuur nam. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het gebouw wordt volgens Turkse media doorzocht op explosieven. Eerder vannacht zijn zeker zeven mensen gewond geraakt... toen een bom afging bij een politiebureau. Volgens Turkse staatsmedia zijn de slachtoffers... vijf politieagenten en twee burgers... Na de explosie brak een hevige brand uit die veel schade aanrichtte aan het gebouw. In de Amerikaanse stad Ferguson is de herdenking van de zwarte tiener Michael Brown uitgelopen op een schietpartij. Er zou in de richting van een agent zijn gevuurd. De politie heeft teruggeschoten en iedereen gevraagd het gebied te verlaten. Twee mensen raakten gewond. Michael Brown werd een jaar geleden doodgeschoten door een blanke agent. Na die gebeurtenis leidde de discussie op over racisme bij de Amerikaanse politie... De herdenking verliep in eerste instantie vreedzaam... maar later werd het dus toch onrustig. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich er zorgen over... dat in Nederland bevallingen steeds vaker worden opgewekt. Een gynaecoloog die voor die WHO werkt zegt dat in het AD. In Nederland wordt inmiddels 20 procent van de bevallingen ingeleid... terwijl dat maar in 5 procent van de gevallen medisch noodzakelijk is. Het opwekken van bevallingen vergroot de kans op complicaties... Vrouwen zouden steeds vaker zelf vragen of de bevalling kan worden opgewekt. Vertegenwoordigers van zes landen praten vandaag en morgen in Nederland over de ramp met vlucht MH17. Op uitnodiging van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bespreken ze de twee conceptrapporten over de crash. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Bij de bespreking zijn deskundigen aanwezig uit Maleisië, Oekraïne, Rusland, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De Onderzoeksraad wil zelf niets zeggen over de bijeenkomst. Het weer, de dag begint in het oosten bewolkt met wat stevige buien... waarbij lokaal veel regen kan vallen. In het westen is het droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan een flinke file na een ongeluk op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij de rechttunnel, 9 kilometer. De rechtertunnelbuis is afgesloten. Dat gaat nog wel even duren en daarom kan het verkeer richting Rotterdam... Vanaf knooppunt Klaverpolder bij te omrijden via Willemstad. Over de A17, de A59 en de A29. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Klein Polderplein, 2 kilometer file. Doorzaak is een file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum. Daar staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja!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 Zaterdagmiddag in Zandvoort, even na twee uur. Een hele middag en welkom bij nu aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. We begonnen dit uur met Shaka Khan en I'm Every Woman. Ja, ik doe vanmiddag het programma samen met mijn rode vriend Albert-Jan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Goed luister. Hey rode, ja, ja, Hey kale, alles, alles goed? Ja, ja, nou, nou, nou, nou. Is, is koud boven? Hey, maar uh, ja, hoe was het op straat? Ja, ik, eh, Middagje strand, hè? Ja, je bent een beetje rood geworden. Gelijk roze geworden. Roze. Ja. Goed, maar ik had, dus, had mijn gezicht wel in de schaduw, hoor. Maar dat, ja, dat zie ik. En de rest uh, steeds minder. Maar goed, één middagje zonluisteraars en ik ben weer knalrood. Goedemiddag, welkom bij wederom drie uur live Zandvoort op zaterdag. Uh, een overvolle agenda en tot onze grote verontrusting... komt onze weerman, een hoogst eigenlijke persoon... Uh, aanschuiven bij, uh, bij ons programma. En normaal gesproken zou die op het strand zitten. Dus betekent dat A. Krijgen we slecht weer. Nee. B. Is hij al vaak genoeg op het strand geweest deze week? Ja. Uh. Oh, <laughs> volmondig ja. Goed, of het zo blijft, een, uh, wellicht dat het misschien dat het beter wordt of minder wordt... dat wordt hij allemaal rond de klok van half drie... van onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Half vier, luisteraars, ja, een uitgebreide evenementenagenda... want in Zandvoort in deze maand is dus elk weekend... is er van alles en nog wat te doen in ons prachtige dorp. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand... want rond de klok van half vier is het weer zover. Is het weer tijd voor de evenementenagenda? Het ja, dieren van de week rond de klok van half vijf luistert naar de naam Meis. En het gedicht van de week, ik heb er twee. Ik heb er één in het Engels en één in het Nederlands. Dus dan moeten we nog even over soebatten, welke dat gaat worden. Maar één ding is zeker, ze gaan allebei over muziek. Tussen de, de zomerse muziek hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben ook nog vrij veel ZFM nieuws. En rond de klok van kwart over hier ook nog Pit Report. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Het worden weer drie toch gezellige uren bij ZFM. Jawel, een heel veel zonnige muziek. En deze draaien van single. Ja, het kost even wat moeite, maar dan heb je wat. <laughs> hier is de neus en het stroot. Dit had ik niet verwacht, op zo'n warme dag. Ik lig hier nu op het zand, mijn rug zo wat verbrand. Ik wou naar de stad toe, maar jij zei nee. Omdat ik tolverliefd was, ging ik met je mee. Ik kijk het zooitje aan, er zit naast de picknickmand. Er komen blote dames aan, met bikinis in hun hand. Welgevulde macho's, loopen richting zee. Ik kan er niet meer tegen, ik ga nooit meer mee. Naar de brand. We'll Op www CFM op wwwcfm livenl Je kan zien hoe deze jongen draait op de draaitafel. Echt geweldig. Jordi de Neus uit de jaren 80 met het strand. CFM maakt je naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio. ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. CFM 24 uur per dag, hete zomer. En vergeet het niet hè, je radio lekker meenemen naar het strand. Vandaag bij dit uh, programma Zandvoort op zaterdag. Heel veel lekkere muziek uit de jaren 80. Waaronder deze van de Mary Jane Girls. Jordan In My House. Nou, er gebeurt weer in een week heel veel in uh, Zandvoort. Dus tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Ja, en uh, allereerst natuurlijk even een, uh, een update over uh, de vermiste vrouw. Uh, Zandvoort, op het strand van Zandvoort is een, vanmorgen een lichaam aangespoeld. Het lichaam is van een jonge vrouw, meldt de en uh, meldt de politie. Het lichaam werd vanochtend vroeg gevonden door een hardloopster... ter hoogte van de reddingspost Zuid. De hulpdiensten hebben het lichaam naar de reddingspost gebracht... waar het eerste onderzoek is gedaan. Waarschijnlijk is het lichaam, uh, is het, het lichaam van een jarige vrouw... die woensdagmiddag tijdens het zwemmen in de zee vermist raakte. De politie laat weten dat de identiteit van het slachtoffer... nog moet worden vastgesteld. Mocht dat de komende drie uur het geval zijn... dan zullen we je uiteraard daarover informeren. Verder nieuws uit de regio. Het is vandaag tijd voor Hollands Glorie op het vijfde Dutch Valley. Meer dan 100 Nederlandse artiesten reizen zaterdag af... naar het, recreatie, vandaag af naar het recreatiegebied Spaanwouden. waar de vijfde editie van Dutch Valley plaatsvindt. Het festival met uitsluitend muziek van Nederlandse bodem... heeft dit jaar weer voor, voor ieder wat wils... van Nick en Simon tot Direct, van Golden Earring tot Jet Rebel... en van Kraantje Papi tot DJ Jean, wie kent ze niet... Veel wordt verwacht van de opposites... die het evenement afsluiten op het hoofdpodium. De hiphoppers nemen vanwege het jubileum van Dutch Valley... vijf uh, bevriende acts mee. Samen met Gers Pardoes, Willy Wartaal, Dio, Sef en Spasmatic... verzorgen zij de, de, de eindshow. Voor het eerst heeft het bekende Amsterdamse Café Nol... dit jaar een eigen podium waar het Jordanese repertoire te horen uh, is. Het is om 1 uur begonnen en duurt nog vanavond tot elf uur... en er schijnen nog kaarten voor te verkrijgen zijn... En nu verkeersinformatie. Aanstaande maandag, 10 augustus, wordt uh, de, het deel van de Zandvoortse Laan... dat in de Volksmond Zandvoortse Laan onder de bomen genoemd wordt... het gedeelte tussen de aansluiting van de Dr. Gerkerstraat... en de Kostverlorenstraat van half acht s morgens tot ongeveer negen uur. Prima tijd, hè? Zo tijdens de spits. Ja. Uh, afgesloten voor het verkeer. Er worden twee bomen verwijderd. die door de storm van twee weken geleden schade hebben opgelopen. Het verkeer wordt met behulp van verkeersregelaars omgeleid via de Dr. Gerkesstraat. Zegt het voort, zegt het voort. Dankjewel Albert-Jan. En wil je het uh, CFM-nieuws nalezen? Dan kan ook dat. Uh, uiteraard ook bij de CFM-app. Ja, dus uh, mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. In de Play Store en de App Store is hij gratis verkrijgbaar. Dan gaan we even dansen?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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh. Oh. op CFM vanuit Zandvoort. En geniet er lekker van hè, hier op het uh, Zandvoortse strand. Mooi weer vandaag. Oh. Ja, de zomer is nog niet voorbij hoor. Maar er zingt dus wel over. De zomer is over. The day the branch that was green is now. History. Het van de Lex van de Horen om half drie. Hij is in de studio gearriveerd. En wat dat voor het weer van vandaag verder betekent... dat horen ze dadelijk ook van hem. We Dusty Springfield en de summer is over. Gaan we vanavond uh, Vicky stoken, uh, Albert-Jan? Ja, maar ik kan best gezellig. Ik denk, ik vermeld het wel even. Want vorig jaar gingen mensen in paniek 112 bellen... van er is brand, brand, brand, brand. Ja. Dit is een gecontroleerde brand die vanavond om acht uur gaat beginnen. En dat heeft alles te maken met uh, het Timmerdorp. Afgelopen dinsdagochtend was het de opening van de vierde editie... van het Timmerdorp in Zandvoort. Het Timmerdorp op een parkeerplaats het terrein Zuid... was voor veel kinderen misschien wel de mooiste week van de week. Met als thema het Wilde Westen maakten deze week 150 kinderen zich druk... om er een mooi Timmerdorp van te maken. En dat is wederom gelukt. Gistermiddag was het Timmerdorp helemaal af... en daarna werd het dorp afgebroken. En vandaag, 8 augustus, luisteraars, om 8 uur vanavond gaat in samenwerking met de Zandvoortse brandweer de FIK erin. Een mooi vreugdevuur zal dan de vierde editie van het Timmerdorp Zandvoort afsluiten. Dus als u om precies acht uur een brand constateert, dan is dat het Timmerdorp. Ja, dat is bij parkeerterrein De Zuid, hè? Klopt. Oké, okay, dus vanavond vanaf acht uur gaat de FIK erin. Ja, nog meer vuurwerk hebben we ook vanavond om half elf. Ja, de laatste keer op het Badhuisplein. Nou, daarover zometeen misschien nog wel wat uh, meer nieuws om half vier in de evenementagenda bij CFM. Maar eerst zo dadelijk om half drie het weer. Hier is Maxi Priest en the Wild Wolves. Muziek bij CFM, je de zing van Maxi Priest en The Wild World. Het ritme van zand voor Ja, die moest ik helemaal niet hebben, want we gingen naar Lex. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Rob. Hallo. Dag. Hallo, hoe is het mee? Nou, lekker hoor. Ja, lekker niet op het strand hè, vandaag, Lex. Nee, ik was gisteren op het strand. Je was gisteren? Ja, nee? ja, je, ja, je kan het ook overdrijven. natuurlijk. Ja, vind hè. ik ook. Dat is maar niet, niet het is, de... is hartstikke duur, man, zo'n dagje strand. Ja, dat is waar, ja. Dat is waar. <laughs> En zoveel verdien ik hier niet. Ja, daar hebben we het nog wel over. Het uh, okay. valt een beetje tegen, hè? De ja. Ja. ja. Maar uh, het is wel uh, mooi weer hoor. Het is een graadje warmer. Nee, een graadje koeler dan gisteren. Hè. Gisteren was het 2, 23 graden. En vandaag is de temperatuur maximaal 21 graden. En het blijft vandaag zonnig. Hoewel. Je moet, nu, je moet nu niet in Zuid-Frankrijk zitten, hoor. Niet? Nee, nee. In het, het, het, het Nee, daar is het noodweer. Oh, noodweer? Ja, in Zuid-Frankrijk, no? dat is ten noorden van de Pyreneeën, is het echt een noodweer. En ook in Spanje, dat is de andere kant van de Pyreneeën, daar regent het ook. Dus we zitten helemaal goed, goed. in Zandvoort. <laughs> Kijk, en het kost helemaal niks. In ieder geval uh, niet zoveel als naar Frankrijk gaan. Nee, voor, uh, als ik hier zit, kost niks. dus. Nee, nee, dat bedoel ik. We <laughs> ja. ja, hebben natuurlijk wel een heleboel. Uh, het is de zwarte zaterdag, maar dan omgekeerd. Hè? Twee ja. weken geleden had je. De, of drie weken geleden had je de zwarte zaterdag richting het uh, zonnige zuiden. Ja. En nu is iedereen weer op de terugweg. Dus die staan daar nou mooi in de regen. Die en weer. In, in de regen. Ja, nee, oh. maar. Nee, het is helemaal terug, hè? Het was, uh, het was in het nieuws dat het verkeer staat stil in Zuid-Frankrijk vanwege het noodweer. Dus okay. als je familie hebt die daar zit... Even even. Ik hoop dat ze de paraplu bij zich hebben. <laughs> Goed, dan gaan we naar morgen. Morgen hebben we, eh, het begint de dag met heel veel zon. Maar in de loop van de middag dan gaat de bewolking toenemen. We houden het nog wel droog. De eerste bui die wordt pas in de nacht verwacht. Dus er is niks aan de hand hier. En er staat een, een zwakke, veranderlijke wind. En de maximumtemperatuur die, die gaat omhoog naar van vandaag 21 naar morgen 23 graden. Er staat weinig wind morgen. En de wind die komt op dit moment uit het noorden. Vandaar dat het ook niet echt warm wordt vandaag. Maar morgen wordt het weer warmer met 23 graden. En in de loop van de middag toenemende bewolking. Dan gaan we naar de maandag... Die bewolking die dus uh, uh, uh, zondagmiddag uh, komt binnenschuiven. dat zet door naar maandag. Moet je niet knikken. Ja. Uh, Albert Jan. Dat is mijn dagje strand, maar dat wordt het dus niet. Nou, het, nee, ik ga ook niet naar het strand maandag. Want het is. Uh, er is bewolking en er uh, is een buikans. Er zijn modellen zitten. die uh, behoorlijke plensbuien aangeven. maar er zijn ook weer modellen die het gematigd houden. Dus, nou ja, zullen we het gematigd houden? Kan je altijd, ja tuurlijk, je kan altijd binnen zitten. Want... Okay. Er staat weinig wind en de maximumtemperatuur... die gaat wel wat naar beneden. Die gaat naar de rond 18, 19 graden. Even een dipje. Ja, dat valt een beetje tegen. Ja, even een dipje. Ja. Maar dinsdag, dan knapt het weer op. Want dan schijnt de zon weer smiddags. En er staat een matige noordwestenwind... En de maximumtemperatuur, die gaat ook weer omhoog. Die gaat weer richting 20 graden. De verdere vooruitzichten. Aanhoudend rustig zomerweer. Dus dat is dan na de maandag, hè. Rustig zomerweer. Met geregeld zon en rond normale temperaturen. Oké, okay, dus... En de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 22 graden. En als je nog zin hebt in een duik in de zee... die is 20 graden. Ook niet verkeerd. Nee. Ik val best mee. Ja. Dus uh, lekker uh, de zee inplonsen. Toch. Mee. En als je uh, het verder wil weten, als je dan uh, de verdere verwachtingen wil zien... dan moet je voor maandag even kijken. En dan zie je de verwachting van maandag, dinsdag en woensdag. Die staat Wat? op www.meteopagina.nl. Je kan ook op Twitter en Facebook kijken op Meteo Zandvoort. Ja? En op Text TV dagelijks 24 uur per dag. Kanaal 40 digitaal via Sigo. Ja. Zo is het. Nou, dankjewel, Lex. En uh, tot volgende week. Dan ben ik er weer. Oké, okay, tot dan. Hoi. Dat was het weer. Zandvoort. En volgende week meer weer van Lex van der Hoorn. En dan gaan we dat ook op zondag doen, hè? Message from the Beach. Daar ben je ook bij, toch? Daar ben ik er ook. Ja, zeker. Vanaf de haven van Zandvoort. Meer informatie daarover hoor je straks in dit programma. Hier is Omi. She've been I want solution is my queen cause she's this strong De deze hit van alweer een paar maanden geleden. Je hoort de Omi en de cheerleader. En hier is Elfenville... Deze groep Elfa uh, viel heel wat hits. Waaronder uh, de single die uh, jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen, Forever Young. Maar ook dit was een uh, groot hit van deze groep: You're The Big in Japan. Het is 13 minuten over half drie geworden. Nogmaals, goedemiddag. De zonnige zaterdagmiddag in Zandvoort. CfM Zandvoort op zaterdag is bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Met niet alleen lekkere muziek, maar ook informatie voor Zandvoort en de regio. Nou, boterde het de laatste tijd niet echt tussen de gemeente en de horeca-ondernemers, Albert Young? Ja, nee, dat klopt. Want er was nog een en al reuring in het dorp, wat dat ja. betreft. Maar gelukkig las ik een artikel in de Zandvoortse Courant, dus we kunnen allemaal weer... Rustig een, van ons biertje genieten, een wijntje genieten... want de rust is, de vrede is gesloten. En waar ging het nou allemaal om? Door een brief van burgemeester Niek Meijer aan de raad... waarin aangeschepte maatregelen voor de horeca werden aangekondigd... was het oorlog in het dorp. Tijdens een bijeenkomst afgelopen maandag tussen de burgemeester... en een groot aantal horecaondernemers... hebben beide partijen elkaar flink de waarheid kunnen zeggen. Dat heeft ertoe geleid dat de omstreden memo van tafel is. Verschillende ondernemers zagen het spookbeeld voor zich dat Zandvoort een slaapdorp zou worden als de in de nota aangekondigde maatregelen zouden, gaan, zouden doorgaan. Bijvoorbeeld dat het na 12 uur s'nacht stil moet zijn rond de horeca, geleden, horeca establishments en burgemeester Meijer had laten weten geschrokken te zijn van de reacties vanuit de horeca over zijn memo. Dat de brief zoveel los zou maken, had hij niet verwacht. Volgens mij willen we samen hetzelfde, namelijk... dat Zandvoort een bruisend en gezellig dorp blijft. Op de bijeenkomst van afgelopen maandag werden uh, over, over en weer rake dingen gezegd. Er was, uh, en dan was juist goed. Iedereen kon zijn ongezouten mening geven... en uiteindelijk kwamen we uh, erachter dat we beide hetzelfde nastreven. Al dus een opgeluchte burgemeester die ook nog liet weten... dat de meeste horecaondernemers het juist heel goed doen. Besloten werd om na het seizoen in september of oktober... met horeca, gemeente, politie en bewoners om de tafel te gaan zitten... om de afgelopen periode te evalueren. De nieuwe aanpak zal zich niet alleen richten op de geluidsoverlast... vanuit de horeca, maar juist ook op over de overlast van het uitgaanspubliek. Bijvoorbeeld het hangen en schreeuwen op straat in de nachtelijke uren... of met veel kabaal naar huis vertrekken. Ivo Berkoff, die als regiomanager voor Horeca Nederland... aan het gesprek deelnam, de horecaondernemers doen erg hun best... Door het toerisme heeft Zandvoort elke week een, aan een ander publiek in huis. Dat maakt het lastiger dan bijvoorbeeld in Haarlem dat een vast uitgaans publiek heeft. Vooral in, de hoog, vooral in het hoogseizoen werken de horeca-mensen onder hoogspanning. Ze hebben het razend druk en dan kunnen ze problemen met hun klanten er niet nog eens bij hebben. Toch durf ik te beweren dat het beter gaat dan een paar jaar geleden. Zo werken we nu bijvoorbeeld met collectieve ontzeggingsmaatregelen die raddraaiers kunnen worden opgelegd. Burgemeester Niek meijer kan in ieder geval opgelucht uh, uh, uh, met vakantie gaan. De rust is teruggekeerd. De neuzen staan weer in dezelfde richting. En door met elkaar in gesprek te blijven, moet het volgens beide partijen lukken om het, het iedereen, ook de bewoners, weer naar de zin te maken. Al dus het artikel in de Zandvoortse courant. Kijk, dat is uh, goed nieuws, uh, Albert-Jan. Het was dus een goede storm in een groot glas bier. Kijk, en hoe dat allemaal gaat uh, vanavond: tussen de gemeente en de horeca met de Jesbijeiterbits. Moeten we afwachten, want vanavond is het feest in het centrum van Zandvoorts. So we get up, stand up for our rights, ready for the battle, ready for the fight. We read books, eat the right food, we're not yelling, we're not at rude, we're not going down. He's a friend of mine Yes, yes I am And he goes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 So, like a stick here for Ik kan het alweer bijna gauwe ouwe noemen. Hè? Deze van Justin Timberlake. yo the seniorita. Ja, We gaan alweer bijna op naar het nieuws. En weer van drie uur. Maar voor die tijd hebben we nog een tweetal korte berichten. En uh, wel op de laatste dag van het circus renaissance... wat momenteel het circuit staat. Morgen dus, om 9 augustus... zal een speciale voorstelling in de grote tent te zien zijn. Om één uur begint het optreden van een groep verstandelijk beperkte mensen... die hun, die in, die hun vakantie in het circus hebben doorgebracht... Ze hebben de hele week onder leiding van circusdirecteur Alberto Althoff... geoefend op een aantal circusacts... en willen die dan aan het hooggewaardeerde hoog publiek tonen. De groep staat met hun eigen tenten... tussen de tenten van caravans van het circusartiesten... en hebben een echte circusmaaltijd met de medewerkers genoten. Een hoogtepunt afgelopen week was een barbecue met de directeur... De entree morgen hoeft geen enkel probleem te zijn volgens de organisatie. U betaalt slechts 5 euro voor deze unieke voorstelling. Dus morgenmiddag om 1 uur speciale circusvoorstelling uh, van Circus Renaissance. En een duo-expositie is geopend. Afgelopen zondag is het duo-expositie in Coenred Art Gallery geopend. Jesse van Deugd en Tines van Walraven exposeren daar met hun werken. Vooral schilderijen gedurende de hele maand augustus. De Art Gallery is gevestigd aan de Noorderstraat 1 en is geopend op vrijdag tussen 2 en 5 uur. Tot zover de uitgaanstips bij CFM. En tot zover uur 1 ook van dit programma. Maar zometeen na het nieuws en weer van 3 uur zijn we er nog 2 uur lang. Met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Eén ding is zeker: de beat goes on.